Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wit-Russische Comité heeft hij bij de verkiezingen gisteren... ruim 83% van de stemmen gekregen. Dat Lukashenko zou winnen stond van tevoren al vast. Kandidaten van de oppositie in Wit-Rusland mochten niet meedoen... of hadden besloten de verkiezingen te boycotten. Moslimleiders in Australië hebben de regering gevraagd... om het visum voor PVV-leider Wilders in te trekken. Ze zijn bang dat zijn bezoek voor onrust zorgt... zeiden ze in een gesprek met premier Turnbull... Wilders gaat volgende week naar Australië voor de lancering van een nieuwe anti islampartij op 20 oktober in Perth. Zijn visumaanvraag duurde een tijdje, maar een paar dagen geleden maakte hij bekend dat het was gelukt. Volgens de Australische moslimleiders geeft de regering met het verstrekken van het visum een verkeerd signaal af... en zal de boodschap van Wilders tot meer spanningen leiden. De Russische autoriteiten zeggen dat ze een terroristische aanslag in Moskou hebben voorkomen een onbekend aantal verdachten is opgepakt. Ze zaten in een appartementencomplex in Moskou... waar ook een zelfgemaakt explosief werd gevonden. Wie de verdachten zijn, waar ze vandaan komen... en of ze tot een terreurgroep behoren, is niet bekendgemaakt. De kans op een aanslag van islamitische staat in Rusland lijkt toegenomen... nu de Russen zich hebben gemengd in de strijd in Syrië. Volgens het Kremlin hebben zo'n 2400 Russen zich bij IS aangesloten. Duitsland en Polen hebben zich geplaatst voor het EK voetbal volgend jaar in Frankrijk. De Duitsers wonnen thuis moeizaam van Georgië, het werd 2-1. En Polen won in Warschau van Ierland, ook met 2-1. Eerder op de avond plaatsten Roemenië en Albanië zich voor de eindronde. Voor de Albanese is dat de eerste keer in de geschiedenis. Het weer, het is een koude nacht, minima net boven het vriespunt. In het oosten kan het licht vriezen. Overdagperiode met zon, maar ook sluierbewolking. en Het wordt niet warmer dan 10 graden.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 The one bye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 the rain on the streets of fear.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 een einke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 As I thought that the needle in your skin won't bring you closer to God And I watch It's your hand Turns full circle I'm hopeless with all coffee and a medical text It's too easy knowing love, I'm blowing off the rest And the riddles in the pages Leave it too much to guess And the worry cracks and fracture from your hip to your chest As I watch It's your hand Turns folk circle. Yeah, watch as your head turns full circle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 Sexy als ik dans, steek ik mijn op, ga mijn voeten zo ik voel gooi jij je op, swingen je zo lekker dat het steek ik mijn op, ga mijn voeten zo ik voel me gooi jij je op, swingen je zo lekker dat het Said it would be easy